8 uur. Ja. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Robert Meder. Ja, goedenavond. De mix van nieuws en sport dendert door. Met een terugblik op etappe nummer 13 in de Tour. En drie boeiende gasten aan tafel. Eerst het nieuws van de NOS met Ewout de Jong. Waarnemers van de Verenigde Naties doen in het Syrische door Tremze... onderzoek naar een bloedbad dat daar twee dagen geleden zou zijn geweest. Ze kwamen er vanmiddag met elf auto's aan... nadat ze de verzekering hadden gekregen dat er een staakt het vuren geldt. Syrische activisten zeggen dat het regeringsleger in Tremze... donderdag meer dan 200 burgers heeft gedood. De waarnemers maken foto's van wat ze zien. Als er inderdaad meer dan 200 mensen zijn gedood... zou het het grootste bloedbad zijn sinds de opstand in Syrië in maart 2011 begon. In Portugal heeft een Nederlander 7,5 jaar cel gekregen voor de smokkel van Hars. De man van 47 werd ruim een jaar geleden opgepakt in Peniche, ten noorden van Lissabon... nadat op zijn jacht 1000 kilo Hars was gevonden. Zijn advocaat hoopt dat hij zo snel mogelijk aan Nederland kan worden uitgeleverd. Dan zou de straf worden omgezet naar Nederlandse maatstaven. En de hoop is dat hij dan een stuk lager uitvalt. De man gaat daarom ook niet in hoger beroep. Zo'n procedure duurt in Portugal vaak langer dan een jaar... en de uitlevering kan pas daarna gebeuren. De invoering van de wietpas heeft alleen al in Maastricht 400 mensen hun baan gekost. Dat zegt de vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht. De wietpas werd in mei in het zuiden van het land ingevoerd om de overlast door drugstoeristen tegen te gaan. Om in een coffeeshop drugs te kunnen kopen moet iemand een wietpas hebben en die krijgen alleen mensen die in Nederland wonen. Volgens de koffieshopvereniging is het daardoor ook veel rustiger geworden in de coffeeshops. Een man wiens vrouw bij de ramp met de Costa Concordia is omgekomen. Hij heeft een duik van 25 meter gemaakt om een gedenkplaat te leggen bij het scheepse wrak. Op de plaketten staan twee foto's, de naam van zijn vrouw en haar geboorte- en sterfdatum. Haar lichaam is nooit gevonden. Bij de ramp voor de kust van het Italiaanse eilandje Giglio kwamen op 13 januari 32 mensen om het leven. Gisteren, precies een half jaar nadat het cruiseschip op de rotsen liep... was er een herdenking. Op het moment van het ongeluk lieten vissersboten bij Gilio hun sirenes loeien. S'avonds was er een kerkdienst voor overlevenden, nabestaanden en eilandbewoners. Het wrak van de Costa Concordia is nog steeds niet geborgen. Het weer vanavond in de zuidelijke helft van het land nog buien. In het noorden opklaringen. Vannacht overal droog en minimaal rond de 11 graden. Morgenochtend wisselend bewolkt met vooral in het noorden zon. Smiddags afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En het wordt een graad of 18. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via mens en relatie.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 Onze speciale verslaggever Filemon Wesseling dook weer in het wiel van de toerrenners. En onze vrienden vanavond zijn inspanningsfysioloog Adrie van Diemen. Misdaadjournalist Mick van Weli En sportverslaggever Even ten Napel. Je helemaal suf blowen op Terschelling zit er dit weekend niet in. En vanavond ook de eerste wedstrijd van het Nederlands honkbalteam... tijdens de Arnhemse Honkbalweek. Tegenstander is Puerto Rico. Verslaggever Theo Plasjaar. Puerto Rico gisteren gewonnen, verrassend. De eerste wedstrijd tegen Cuba met 3-2. En voor Nederland is het inderdaad het eerste optreden na het WK in Panama. Vorig jaar begonnen voorafgaand aan de wedstrijd... met een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan Gregory Halman. De speler die in november vorig jaar overleed... ten gevolge van een fatale messteek... Toegebracht door zijn broer, dat kunnen we nu inmiddels wel stellen. En ten nagedachtenis van Halman speelt het Nederlands team vanaf vandaag met een zwarte badge op hun arm met de initiala van Halman GH. De wedstrijd is begonnen, eerste slagbeurt, meteen scoringskansen voor Puerto Rico. Eerste en derde hoek bezet, maar het is nog 0-0. Hier zijn Deborah Bleckenhorst en Robert Meijer. Ja, de politie heeft jongeren op weg naar hun vakantieadres... op de eilanden Vlieland en Ter Schelling scherp gecontroleerd... bij het vertrekpunt van de boot in Harlingen. Er werd met uh, honden gecontroleerd op drugs in de bagage. Anne van der Meer van de politie Friesland. Goedenavond, Dat waarom is er gecontroleerd? Ja... Prima zeg, <laughs> dat is een lekker begin van de avond. Anne van der Meer zit waarschijnlijk in een buurt van een boot... zonder enige vorm van bereik. We gaan even kijken of we opnieuw contact kunnen krijgen. De reden van de zoektocht naar al die drugs is waarschijnlijk... zo schatten wij in, dat er vorig jaar heel veel drugs is gevonden op het eiland. en Zeker in de vakantieperiode bij de jongeren. En daarom hebben ze nu dus besloten om op de boot op weg... richting, uh, uh, richting al dat vertier op die eilanden toch maar eens goed te zoeken. Anne van der Meer... Ja, een verbinding. Ja, goed hoor. Ja. Luid en duidelijk. Ja. Um, waarom is er gecontroleerd? Loopt het zo inderdaad de spij gaat eruit? Nou, deze controle bij de v in Hallingen. Die doen we al een aantal jaren. En we willen daarmee een signaal afgeven dat naast het alcoholmisbruik ook drugsgebruik niet wordt getolereerd op de eilanden. Wel op middel niet, als op de Schelling. Ja, maar er moet een aanleiding voor zijn, want als het niet gebruikt zou worden, dan ga je er ook niet op zoek. Nee, dat klopt. We hebben inderdaad signalen gekregen. En we krijgen al een aantal jaren dat ook jongeren naast het veel alcohol ook drugs gebruiken. En vooral de combinatie alcohol en drugs, ja, dat zorgt voor overlast. Ja. Wat is er gevonden? Nou, we hebben vandaag en gisteren gecontroleerd. En we hebben in ieder geval 9 minderjarigen, ja, die hadden zo'n bij zich. Meer dan een gebruikershoeveelheid. En die hebben daar de boete voor gekregen, 60 euro. En tevens zijn de ouders van die jongeren geïnformeerd. En dat betekent in een aantal gevallen dat... Uh, ja, de, de vakantie werd afgebroken en uh, de jongeren niet mochten afreizen van de ouders naar de Schelling. Ja, en wat voor drugs uh, precies? Ja, dan gaat het om iets. En uh, bij een aantal volwassenen mensen zijn bij pillen, uh, MDMA en uh, cocaïne aangetrokken. nou uh, ja, en die krijgen een wat hogere boete, kan ik me zo voorstellen. Ja, er was er één iemand bij die heeft een boete van 1000 euro uh, gekregen. Ja, en, en uh, u, u zei minderjarigen wat voor leeftijd hebben we het dan zo al over? Ja, de meeste jongeren die naar Verschelling gaan op vakantie... die gaan dan uh, daar voor het eerst uh, naartoe. En, uh, voor het eerst zonder ouders. En die zijn allemaal 15 of 16 jaar. Ja. Uh, ik heb begrepen dat er 36 verdachten mee moesten naar het bureau. En daarvan hadden er maar 12 drugs bij zich. Waarom moeten er dan 36 mee naar het bureau? Nou, we hebben deze acties gedaan met een aantal drugshonden. En die geven dus aan uh, of iemand mogelijk in het gezicht is van drugs. Hè. De hond gaat ernaast zitten. Dat is een indicatie. En vervolgens... Uh, Gaan ze mee naar het politiebureau en dan wordt gekeken of ze daadwerkelijk drugs bij zich hebben. Hm. Ja, veel mensen geven aan van ja, ik heb giften gebloot of ik heb in mijn jaszak uh, een tijdje terug wiet uh, gehad. En ja, daar slaat de hond allemaal. op aan. Ja, ja, die heeft een goede neus dus blijkbaar. Heeft, uh, neus. ja. Um, nou kan ik me voorstellen dat als u toch aan het zoeken bent dat u op andere verboden dingen stuit. Is er nog meer gevonden behalve drugs? Ja, we hebben bij één jongen hebben we een grote partij vuurwerk uh, aangetroffen. Uh, uh, Rookbommen en, uh, en lichtkogels. En bij een aantal andere vakantiegangers die waren in het bezit van zogenaamde plaatsnaamborden. En die hebben we ook in beslag genomen. Plaatsnaamborden? Ja, dat zijn <laughs> mensen die komen uit Nederland naar de Schelling. En die willen graag laten zien dat welke plaats ze komen. En ja, ze schroeven dan zo'n bord van een paal waarop bijvoorbeeld staat uh, Preda. Oh, wow. En die nemen ze mee naar de camping om te laten tonen dat ze dus uit bijvoorbeeld uit Preda komen. Ja, logisch. Ja. Goed, ja, dank u vriendelijk meneer Van der Meer van de Politie Friesland. Ja, plaatsnaam worden. Ja, ja. En vuurwerk en rookbommen. We gaan je, we Mick van Welli kijkt daar niet van op. Ja, Misdaadsjournalisten, Mick van Welli is mijn enige verbazing <laughs> te luisteren. Want ik bedoel, wat ik hoor is niet meer dan, uh, dan een gewone opbrengstavondje. Wat je, wat je zou vinden als je een avondje in het, in het uitgaansleven ergens gaat. Maar uh, ah, is dit te streng dan, zeg je dat? Nou, ik, vind, ik, ik, ik, ik, ik kijk, als je op een gegeven moment ziet dat er bijvoorbeeld heel veel wordt gehandeld. En dat er echt uh, mensen daar uh, met, met uh, ons of met de kilo's koken uh, gaan handelen. Zou ik, me, zou ik me daarop concentreren. Nee, deze, of agent, echt... of, of deze woordvoerder had het wel over een gebruikershoeveelheid. Hè? Meer ja. dan een gebruikershoeveelheid. Jongens, dus dan je, denk je al snel aan handelen. Ja, maar als je één als je avond in, het, in Groningen of in Leeuwarden... of in Amsterdam of weet ik veel waar uh, mensen gaat controleren op drugs... dan vind je nog veel meer. Ik bedoel, ik, ik vind het een beetje... Doorgeschoten? Ja. Ja, ik ja, maar de politie zegt... we hebben aanwijzingen de afgelopen jaren dat het doorgeschoten is... en dat het misbruik is, combinatie alcohol en drugs. En ja. dat willen we gewoon niet, punt. We zien iedere avond overal in het, in het horeca... de combinatie alcohol en drugs... En ik vind het ja. ik vind het. Nou, ik vind het, het, moet, het, moet wel, het moet allemaal wel heel ernstig uit de hand lopen. Wil je, wil je dat soort dingen doen. Dus als het in het uitgaansleven mag, dan moet het op Friesland en ter ook kunnen. Ja, nou, ik, wat ik eigenlijk wil zeggen is, doe je het daar, doe het dan ook gewoon in, in de horeca en in, in alle steden. dus nou, niet word... alleen bij de boot in Harlingen, nee. maar ga dan overal staan. Precies, ik vind ja. het een beetje. Nou, misschien ik, klinkt, ik, uh, ja. klinkt het dan toch een beetje als ver weg. Dus laten we dat ja. ook maar eens controleren. Want daar, daar, daar zitten mensen over weg. En als het ja. daar uit de hand loopt, dan duurt het weer wat langer voordat we er zijn. Ja, ja. wie weet. Kortom, jij kijkt er niet van op, Mick van Welli. Je bent bezig met een boek over levenslang gestraften. Je onderzocht ook diverse moordzaken zonder lijk. Ja. Hoe bijzonder is dat? Hoe kan ik een lijk laten verdwijnen? Je tips? Ja. Nou, het is Mocht wel, ik het, het is, ooit van plan zijn? Het is wel grappig, want ik vroeg op een gegeven moment... er spelen nou een aantal moorden zonder lijk in, in Groningen. En er is recent in Arnhem is een moord zonder lijk geweest... spraakmakende zaken met een veroordeling Erg belangrijk qua jurisprudentie in de toekomst. En uh, ik heb dan ook een regisseur gevraagd van als je kijkt naar, naar, naar een bepaalde zaak. Uh, die man die zocht op een gegeven moment op de computer naar linzaag en stukken hakken en dat soort dingen en, en allerlei stommiteiten. Uh, op een gegeven moment dumpt hij zelfs een stuk laken met bloed ergens. Maar dan dan, dan slaagt hij er toch in om een lichaam uh, te doen verdwijnen. Dus ik vroeg aan hem van hoe, hoe kan het dat, dat dat dan wel uh, dat hij daar dan wel kennelijk heel erg slim is. Op de regisseur zei ja, in Nederland is groot. Heel simpel antwoord en dat is het denk ik. Ja. Ik bedoel. Er zijn zoveel plekken uh, waar je, je lichaam kan verbergen. En als je dat in de winter doet, als het min 10 is. En, of net, net voor, een, voor een vriesperiode en je doet dat ergens in het water. Ja, dan komt het ook niet meteen naar boven. Dus dat dus, ja, klinkt allemaal heel cru. Maar het. Wat het, het, uh, ja. hm. ben je van plan eigenlijk? Ja. Nee, niks. Nou ja, ja. ik, uh, ik haak even in op zijn, uh, <laughs> ja, <is> het goed. <laughs> op zijn specialiteit op zijn interesse. Tussen 9 en half tien gaan we het wat uitgebreider hebben over, uh, over deze zaken. Ja, ook. sportverslag even, even ten Apel. Uh, 30 jaar lang NOS'er er of ben je een NOS'er voor het leven? Nou ah, ja, een beetje wel. Ja. Maar ik ben nu even overgestapt naar de partner van de NOS. Hè? Ja, je gaat naar Eredivisie Live. Ja. Uh, mag ik je leeftijd uh, noemen? Jazeker. 68. Ja. Ja. Ja, dat is jong. Ja, echt waar. Nee, maar bedoel, uh, Een compliment ook. En, zie je het ook als een compliment dat je <laughs> gewoon een jaarcontract bij de Eredivisie Live krijgt aangeboden op die leeftijd? Ja, Ja, ja die zoeken kwaliteit. Ja, oké, okay, prima. En jij hebt kwaliteit? Ja, ik bedoel het. Dus, ik, dus, ik, ik heb kwaliteit. Ik dus, ben goed. Ik ben nog steeds goed genoeg uh, voor de top. Dus, uh, alleen, uh, ik snap best wel dat bij de NOS geen plek was. Althans, niet, niet uh, de, de topdingen die ik nog graag wil doen. Ik kon nog ook een seizoen meedraaien bij de NOS. Op uh, dezelfde basis als ik het vorige seizoen heb gedaan. Zo ja. af en toe nog eens een tv-wedstrijd en veel langs de ja. lijn. Wat erg leuk is, wat mijn eerste liefde ook was. Maar ja, tijdens het EK bekroopt mij toch weer het gevoel van... daar hoor ik te zitten. Ja, dat klinkt misschien wel een beetje gek, maar... en ik kreeg weer even live die kans, dus ik denk, nou, laat ik maar eens doen. Maar ik blijf ook wel in de Westworld. Ja, daarom. Tussen half tien en tien gaan we het uitgewerkt met je hebben... over je hoogte- en dieptepunten en hoe jouw kijk op verslaggeving is. Even... Ik voel je toch dat je het over camping-appelhoofd wilde hebben op de Nee, nee, nee, ik wil het hebben... Ik zeg wat jij... Luister goed. Ik zeg wat jij zei en dan zeg jij wanneer jij dat zei. Ja, nog één keer, dat dacht ik al. Ik zeg wat jij zei, en dan zeg jij wanneer je dat zei. De, ik ben slecht in spelletjes en raaseltjes, maar... Hoor, hoor, hoor. Hoor, hoor, hoor. <laughs> ja. Dat zei ik om het geluid... extra eh, via de technicus in Hilversum... Eh, door, de, door de huiskamer te laten klinken. Daar, nou ja, het ging op publiek. Daar, daar, daar ben ik altijd een fan van geweest. Van, van hard sportgeluid. Het was in Brabant? Het was in Brabant. Bij PSV Vitesse... Toen PSV kampioen werd en die legendarische langs de lijnuitzending op zondagmiddag was het 2007? 2006 dacht ik. 2006. Ik dacht 2006. Oké, okay, het ging toen tussen Ajax en AZ. Ja. En ik mocht nog naar, nou ga jij maar naar PSV. Dus AZ, ik ging AZ daar... trouwens ook, maar die speelde uit bij ja, het Ik ging hoor, en, daar in een korte broek naartoe, herinner ik me nogal op slippertjes over. Hier gebeurt toch niks bij PSV, ja. maar ineens werd het PSV. Ja. En dat was het hoor. En dat hoor hoor komt een beetje van het Britse lagerhuis. Nee. Hier, hier, hier. hier, hier. Oké, okay, tweede, Sepp C voor de Fransen. Dat moet ergens in, uh, bij een WK zijn geweest in 2002, Japan en Korea? Uh, nee, uh, uh, Goalsnijder, EK 2008 tegen Oud, de Frans. in Bernd. Ja, trouwens gelijk, het was 2007 bij PSV. Oké, okay. één punt voor uh, mij, Eén punt niet. 2-1, vlak voor tijd. Ja, 1988. Ja. Hamburg Volksparkstadion is van Oranje. Ja. Dat is een klassieker, hè? Ja, ja, zonder meer. Okay. Hier een puntje uh, erbij. We, ja. Hebben, we hebben volgens mij overigens allemaal ooit een, een shirt gekregen van de NOS... Naar aanleiding van wat was dat nou ook alweer? Van twee jaar geleden. Ja, ook, ook. een Dat kregen met, met, we allemaal shirt met, met klassiekers erachter en klassiekers erachterop. Met in je nek kreeg je dan een klassieke uitspraak. Ja. En daar zat volgens mij ook ja. het ja, ja, is dat stadion ja. is van ons, geloof ik. Is ja. die uitspraak van jou. Dat nee, is van Oranje. Ja, is Eén is van, oranje. van de een ja. van de drie klassiekers. Ja. Ja. Ja. Ja. goed. Zometeen uh, hebben we een compilatie van jouw hoogtepunten. En we hebben ook een, een kritiekaster van jou, die we nog even laten horen. Heel goed. Adrie van Diemen, inspanningsfysioloog van de Wielerproeg Carmin. Hoe lang na de finish gisteren belde David Miller jou op? Uh, we hebben elkaar nog niet gesproken. Nog niet? Nee, maar dat zijn altijd van die hectische dagen: dat die mannen ja, het vieren met hun ploeg, met de renners waar ze mee gereden hebben, met het personeel wat daar aanwezig is. En uh, ja, en een journalistiek, die leggen een beslag op ze. Ja, en, en dan, dan is het. Uh, schiet Adri er een beetje mee? Ja, dat schiet Adria op je, maar dat is niet erg. Nee? We hebben wel een e-mailtje heen en weer uh, gestuurd. Oh, het stond Bijzonder in. leuk. Nou, hij? dat hij trots was dat het hem uh, gelukt was en dat hij uh, dit gedaan had. En dat was eigenlijk naar aanleiding van de e-mail die ik hem gestuurd had... dat ik hem gefeliciteerde met persoonlijke overwinning. Uh, de overwinning voor de ploeg die voor ons eigenlijk een ommekeer is... van alle ellende die we in het begin hebben gehad met valpartijen... en uh, toprenners die uitvielen. En ook dat hij het nu in een persoonlijke overwinning... Uh, uh, in een wegwedstrijd, en niet in een ploegentijdrit of een individuele tijdrit maar in, uh, in, in, in zo'n etappekoers dat hij deze etappe heeft gewonnen... als soort omkeer, ja, eigenlijk afsluiting van het hele proces... wat hij heeft doorgemaakt, dat hij uh, gevierd renner was... Uh, betrapt is op, of toegegeven heeft dat hij EPO heeft gebruikt... zijn straf heeft uitgezeten en daarna zich heel goed gerealiseerd zitten... welke enorme schade dat zich aangericht heeft voor hemzelf en zijn omgeving... en dat hij gezegd heeft van ja, dit nooit meer, ik ga er tegen strijden... En dat dat voorkomt binnen het peloton. En dat het hem nu gelukt is om als schone renner die etappe te winnen. Hij zegt ook: noem, noem mij voortaan een, een ex-dopingzondaar. Uh, uh, dat zegt hij ook, hè? Nee, hij zei: uh, hou. Ik weet niet precies hoe die het zei, maar de strekking was uh, dat het nu zo over moet zijn met mij ex-dopingzondaar te noemen. Oh. Denk je dat Thomas Dekker dit ook zou kunnen? Nou, David Miller heeft een heel sterke karakter. Uh, Thomas heeft ook een sterk karakter, maar het zijn toch verschillende mannen. En uh, uh, er zitten wel overeenkomsten in, uh, in, in die mannen. Ze hebben er uh, toch echt aan gewerkt. En het, het duurt gewoon een poosje mm. voordat je weer op niveau bent als je er echt uit bent geweest. In het begin beginnen die jongens als junior, amateur of belofte te rijden, worden prof. Die trainen tien jaar achter elkaar, twaalf jaar achter elkaar, om een bepaald niveau te te halen en als je er dan twee jaar of anderhalf jaar helemaal tussen uitstreept en je gaat aan het feesten, hé, je komt uh, de, de nodige kilo's aan en je gaat opnieuw beginnen, dan zit er nog wel een beetje conditie en ervaringen in dat lichaam, maar de, uh, heel veel trainingseffecten zijn toch weggehad. En dat duurt gewoon een tijd voordat dat terug is. Ja, dus volgend jaar zie je dat nog niet gebeuren. Nou, volgend jaar uh, eigenlijk aan het eind van dit jaar al. Toch wel. Ja, ja maar kijk, hij heeft dit jaar ook bijvoorbeeld best veel tegenslag gehad. Mm -hmm. En dat. Ja, dat doe je weinig aan. Verkeerde momenten uh, geval in Luik, Basnaak en Luik. was heel jammer, want hij was echt goed daar. Uh, toen uh, uh, heeft hij daardoor uh, de Giro gemist. Daar heeft Rijder, he, uh, van onze ploeg uh, de ronde gewonnen. En, het, en als je daarbij bent, dan geeft dat zo'n enorme boost ook. En zo'n opkikker. En ja, dat, dat mist hij dan. Ja, dat is ook eigenlijk gewoon pech. Ja. over de lange weg van uh, Thomas Dekker... en alle voorbereidingen die Adrie van Diemen heeft meegemaakt bij Carmen. Dan gaan we het straks met jou uitgebreid hebben tussen half negen en negen. We gaan nog even naar Theo Plachard bij uh, Nederland-Puerto Rico. 0-0 met kansen voor Puerto Rico. Is er wat uit voortgekomen? Zeker. De start van het Nederlands team is niet goed... met Rob Cordemans op de heuvel. Het ijskonijn dat de finale gooide van het uh, WK vorig jaar... moest in de eerste slagbeurt van Puerto Rico al vier hongslagen incasseren... En uh, daaruit scoorde de Puerto Ricane twee maal, zodat er 2-0 op het uh, bord staat. En eigenlijk komt Nederland nog goed weg, omdat er nog twee honklopers achterbleven op de honken. Moeizame start dus voor Nederland, 2-0 achter. Maar in de gelijkmakende beurt van de eerste inning, daar zitten we wellicht de mogelijkheid om weer wat terug te doen. Michael Duursma, de openingsslagman, door vier vierwijd op het eerste honk. En Rafael Josefa, die moest uitgaan op het eerste honk, maar knullig balverlies van de eerste honkman... Zorgt ervoor dat hij op het tweede hong kwam en maar op het tweede. Hij staat in de scoringspositie, wie weet. Maar voorlopig achterstand van 2-0. Viel in de wiel. Ja, tijd voor onze speciale verslaggever Filemon Wesselink. Dag Filemon, je hebt je vandaag in de wielersponsoren verdiept. Is er naast die naamsbekendheid nog een reden waarom bedrijven eigenlijk die wielerploegen sponsoren? Waarom doen ze dat? Nou, wat heel relaxed is voor die bedrijven, goedenavond Robert en Deborah... is dat ze uh, ongelimiteerd gasten kunnen uitnodigen. En je ziet ook echt zoveel gasten in de Tour. Uh, bijvoorbeeld <coughs> Henny Kuiper... Niet tenminste natuurlijk, qua wielrennen. En Rob Harmeling, die doen niks anders dan voor de Rabobank gewoon gasten rondrijden. En ik vroeg dat ook aan de Rabobank, van ja waarom investeren jullie daar zo in? Waarom is dat zo belangrijk? En bij wielrennen ja, kan je gewoon natuurlijk gasten uitblijven nodig. Als je een skybox in een voetbalstadion hebt, dan zit die op een gegeven moment vol. Dus dat is echt ontzettend belangrijk voor, uh, voor dat soort ploegen. Bij de Tour kan je natuurlijk elke dag wel iemand meenemen. Jij bent zelf overigens ook uh, te gast geweest. Ja, en dan merk je gelijk hoe... Hoeveel je iemand kan geven als bedrijf, als Rabobank. Want ik was toen te gast. Ik reed toen naar Rotterdam, naar het vliegveld. Ik kon mijn auto zo wat in het vliegtuig parkeren. Dat ik, weer met zo'n privéjet werd ik dan naar Zuid-Frankrijk gestuurd. Ja, en dat, wat er dan gebeurt, het is geweldig. Dan zit je gewoon te ontbijten naast Laurens ten Dam en Geesink... en al die andere grote wielrenners. En je kan zien wat ze eten. Je kan een praatje maken met de ploegdokter. Ik had hem toevallig maagpijn. Dus die ploegdokter van de Rabobank handig. vond ik... een ja, dat is, dat is heel heel jammer. Maar zo'n ploegdokter die kan dan naar je maag kijken. En dan voel je al vereerd dat de ploegdokter van de grootste wielerploeg van Nederland gewoon naar jouw kleine buikje aan het kijken is. <laughs> dus dat is ja. En dan besef je ook wat dat voor gasten kan betekenen. Ja, nou ja dat, dat is dan voor jou. Als kind in de snoepwinkel, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar weten de wielerfans en de mensen die een beetje naast de kant van de weg natuurlijk ook staan, wat die sponsoren uh, zo'n beetje doen en wat de bedrijven ook doen. Ja, dat is heel raar. Dat weten ze dus vaak helemaal niet. Maar laat ik ze even proberen. Lotto Belisol. Weet jij wat Belisol is? Ja, dat Robert is volgens mij ik wel. Ja. Ja, dat is een zonweringssysteem. Ja, we hebben, die, zo. we hebben de vertegenwoordiger. Dat ja. hebben we hier gehad, toch? De, de persvoorlichter van dat bedrijf. Klopt, helemaal. Zonwering, toch? Ja, ja, ja nee, het, zijn, het zijn officieel ramen en deuren. Maar dat is oh. al, de meeste oh. mensen weten dat bijvoorbeeld al niet. En als ik zeg AG Deugère... Is dat geen bank, Een verzekeringsmaatschappij. Ja. Ja, ja, Robert weet het wel. Lampen? Lampen, nog even eentje proberen. Oh, dat, is een, uh, dat is een verlichting. Uh, nee, dat, is een, is dat heeft het niet iets met een, een gasbedrijf te maken? Ik heb geen idee. Nee, totaal niet, totaal niet, totaal niet. Nee, het is, het is staal. Ah. Dus als ja. je wel eens van die, van die rollen met metaal koopt... Ik weet niet of jullie dat wel eens doen. Ja. Eh, Zelfde, nee, Als je het beste wil, dan moet je bij, bij, bij Lampen zijn. Fantastisch spul, niet kapot te krijgen. Uh, maar ik ging dus uh, op zoek naar wat DCM bijvoorbeeld was. Ook iets, zoiets wat wij misschien uh, niet kennen. Uh, en ik ging daarvoor uh, een rondje maken bij het publiek om te vragen wat is DCM? Verzekeringen? Uh, iets chemisch, denk ik. Iets in de voeding in ieder geval. DCM, een goede vraag. Allerlei artikelen om op je gezicht te smeren waarschijnlijk. Ik heb geen flauw idee. Een softwarebedrijf. Verzekeringen? Ik zou het echt niet weten. Dat zegt me echt allemaal helemaal niks. Rabobank ken ik, maar verder... Uh, ik weet het echt niet, nee. Nou, die vrouw heeft dus geen flauw idee en daarom loop ik even naar Pieter Wening van Greenwich om te vragen of hij weet wat DCM is. Dat is uh, de keuter meststoffen. Dat, is, uh, ja, dat, dat weet ik toch uh, wel. Mijn broer is souvenir, dus uh, die, die, heeft, die heeft het dan wel eens over. Maar dat is inderdaad wel een moeilijke. Ja. Dat is, uh, maar dat, zijn gewoon, dus, uh, dat is gewoon voor de plantjes, zeg maar. dus dat, is, uh, dat zijn meststoffen. Na de natte en donkere wintermaanden heeft het gazon last van een weelderige mosgroei. Als u die niet groenig aanpakt, gaat uw gazon er snel troosteloos en lelijk bij liggen. Groeien doe je niet zomaar. Jij rijdt voor Green Edge. Wat is dat precies voor een bedrijf? Ja, dat is volgens mij een bedrijf wat uh, ja, zeg, zeg maar. Uh, meestal springstoffen uh, produceert. Voor, uh, voor de. voor in de mijnen, zeg maar. Gebruik je ja. het zelf wel eens? Ja, misschien kunnen we het in de sprint gebruiken, zeg maar. Een beetje dynamiet. Een beetje dynamiet, maar. Uh, nee, nee hoor. Dat, uh, ik, zou niet, ik zou niet weten op wat voor manier je dat moet gebruiken, zeg maar. Wat dacht je van aansteken en dan je handen op je oren doen? Nog een onbekende sponsor heeft het team Garmin Barracuda. Wat Garmin is, weet bijna iedereen wel, namelijk navigatiesystemen. Maar wat is Barracuda? Even een rondje langs het publiek. You know, dus best Een <laughs> grote vis. Een zeer grote vis, dat weet ik niet. Volgens mij een reisorganisatie Barracuda. Of, of een, nee, een sport. ah, sportmerk, nee. Uh, vliegmaatschappij dacht ik. Barracuda. Barracuda Airways. Prachtig woord. Iets met bergen, wijn. wijn. Vissenvoer denk ik. Fiets. Speelgoed. Een enge vis. <laughs> of ik denk, ja, duikpakken. <laughs> nee, het zal een bank zijn. <laughs> Iets met visverwerking? Fietsenwinkel. Hengelsport. Een, een bermuda, een, een, een burka. Thank you for calling Barracuda Network Support. We appreciate your patience while you're on hold and we'll be with you as soon as possible. Nou, daar heb ik even geen tijd voor. Barracuda, dat is beveiligingssoftware. En nu ga ik even naar Koen de Kort. Hij is renner van Argos Shimano en ik wil van hem weten wat Argos eigenlijk is. Een oliebedrijf eigenlijk. Ze hebben ook tankstations en nu doen ze ook energie bij mensen thuis. Je hebt zelf ook Argos thuis. Uh, nou ja, mijn ouders. Hey, hey, hey, ik ik woon zelf in Spanje, dus daar hebben ze het nog niet. Je ouders hebben het echt? Ja, nee, die hebben het ook niet. Nee, die zijn wel aan het overwegen, hoor. Dat, uh, die hebben alles bekeken en zo, dat is het overwegen waard. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Is het een beetje goed gas? Goeie olie? Ja, olie is echt uh, hoogste kwaliteit. Ja, absoluut. Echt een lekker olietje? Ja, goede olie. Echt superlekker. Maakt het jou wat uit door wie je gesponsord wordt? Ja, in feite, in feite niet. maar uh, ja, zijn... Bijvoorbeeld door uh, Farmfriets gesponsord wordt of uh, door Durex? Zou je dat uitmaken? Nee, dat zou me niet uitmaken. Nee, uh, nee, het, wordt, het wordt misschien een beetje uh, onhandiger als het... Uh, als het uh... Over, uh, ik wil een hoerentent gaat of zo maar je het zeggen. <laughs> dat uh, lijkt me iets minder, maar anders kan het me niet zoveel veel schelen. Als het bijvoorbeeld uh, Russische bedrijven zijn waarvan je denkt van, nou, het is een beetje zwart geld, een beetje maffia. Dat is wel moeilijk te zeggen, hè. Wat is, uh, wanneer is het nou een slecht bedrijf? Dat is, dat is wel lastig te zeggen, maar... Maar ik denk wel dat, dat, dat ik dat wel mee zal nemen, in een beslissing eventueel voor een ploeg te kiezen. Maar stel je voor, het is een hoeren tent en die zegt jullie hebben hier 25 of 30 miljoen. Jullie hebben het grootste budget van het hele peloton. Dus dat maakt dat niet uit. Nou ja, als je het zo bekijkt, dan denk je: dan is het misschien toch wel weer mooi. Je hoeft dan niet per se van het product gebruik te maken. Nee, dat is waar. Ja. Het is natuurlijk natuurlijk mooi is dat je dat zelf ook thuis hebt. Maar ja, ja, anders zou het misschien toch niet helemaal werken. Nou, lichter gaan hoe ze eruit zien. Ja, dat is waar. Dan kom je misschien toch weer bij die Russische terecht. Dat weet je natuurlijk niet. Het is createur van vegetale voor een mond harmonie. Nou, nog één lastige, Sor Sojasun. Ik ben benieuwd of de mensen langs de weg dat weten. Ook een reisorganisatie of zo, Sojasun. Sun? Zonnebrand? Ja, um, Veel te voor de ramen om te afdekken. Nou, ook no wist ik ook niet. Ik had een betere reclame moeten maken. Een uh, sportdrankje. Wielen? Nee, ik weet het echt niet. Jawel, dus, het uh, is voedingsmiddelen. En van een sojaproduct. Het moet met lightproducten iets te maken hebben. Dat zou wel, uh, wel heel verantwoorde sojamelk uh, zijn. Alleen voor die een uh... kunstmatige vlees of zo? Melk, kaas en boter. <laughs> nou, laat de persmanager van Sojasun dat zelf maar even uitleggen. Sojason is een brand voor voedsel. It's natural food and dietary food. En uh, Soar is a company uh, which deal with water. It's clean water uh, in a big city. Verantwoord sojavoedsel en schoon water dus. Proost, zo kan een keer gezond. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Over de grens. Ja, zoals te doen gebruikelijk kijken we rond deze tijd even over de grens in het buitenland. Vanavond gaan we naar de Verenigde Staten en we beginnen in Rusland. Olaf Koens in Moskou, goedenavond. Het Russisch parlement ja, is met uh, reces, maar vrijdag zijn er toch nog wat koude oorlogachtige wetten aangenomen. Uh, kunnen we het zo zeggen? Ja, dat mag je best zeggen. Ja, er zijn uh, de afgelopen maanden eigenlijk nadat Vladimir Poetin weer verkozen is tot president van een hele reeks wetten aangenomen, en zijn bepaald niet. Uh, ja, dat, dat, dat is niet voor de democratie. Nee, voorbeeld. Bijvoorbeeld, we hebben een, een NGO-wet aangenomen. NGO-organisaties die proberen iets in de politiek te doen of in de samenleving. Nou, die krijgen heel vaak steun uit het buitenland. En als die tegenwoordig dus een, een buitenlandse uh, grant krijgen... of even meer geld opvangen uh, uit een land wat niet Rusland is... dan moet er, net als op een sigarettenpakje voortaan... op alle publicaties, maar ook op de website... dat alles wat een organisatie breekt, moet een waarschuwing komen staan. En er komt dan letterlijk dus aan, pas op, dit is gefinancierd door het boze buitenland. Nou, dat is natuurlijk... een, een ontwikkeling Ja, je had het kunnen verwachten, maar dat het echt gebeurt, boah, dat is wel even schrikken. Ja, over schrikken gesproken. Je bent net terug van een Poetin-jeugdkamp. Ik wist niet eens dat bestond. Ja. Hoe, hoe was dat? Ja, dat wordt ook wel even schrikken, ja. Dat heet uh, Seligere, dat wordt al jaren georganiseerd. Uh, dat is iedere zomer een, een, inderdaad een, ja, een, een soort jeugdkamp voor Poetin-jongeren. Uh, nadat in Oekraïne en Georgië jongeren de straat op gingen om te protesteren tegen corrupte regimes daar... heeft Rusland een jeugdorganisatie op poten gezet die juist precies het tegenovergestelde moet doen. Hè? De, de, de, de regerende macht... Uh, uh, ...juist steunen. En die hebben ieder jaar een soort zomerkamp. Ja, dat was altijd prijsschieten voor journalisten. Hè? Want daar werd iedere dag uh, uh, onder... Uh, stond er stond altijd een heel groot portret van Vladimir Poetin. Dan moesten mensen om zes uur opstaan en gymnastiek doen en zo. Dat is mooi. Maar dat is de afgelopen jaren een beetje veranderd. De Russen hebben zich ook gerealiseerd dat het toch niet een heel goed idee is geweest. Dus het is een soort internationaal forum geworden. Ik ben dus nu voor het eerst naar dat internationaal forum geweest. En? Ja, even, even goed nog steeds schrikken. Dat is voor de 300 deelnemers uit de hele wereld, waaronder ook een aantal Nederlanders. Ja, uh, het portret van Poetin is weg, maar het gaat natuurlijk nog steeds over allerlei lievende verhalen over hoe Rusland het grootste en het belangrijkste land ter wereld is. En het allergekste is eigenlijk uh, de beveiliging. Je mag namelijk helemaal niks. En Rusland is normaal gesproken uh, een land waar je, uh, ach, je mag overal roken, je mag overal drinken, het maakt al niet uit. Het, het, het, het is op zich, uh, wat dat betreft, het relatief vrij. Maar op dat kamp, wat eigenlijk een soort Lowlands had moeten zijn, uh, is een soort kampmilitie aanwezig die alles haarscherp in de gaten houdt. En wanneer je ook maar één foutje maakt, dus je tien minuten te laat komt naar een lezing, of je uh, bent na één uur s'nachts wakker, dan uh, uh, krijg je een, een strafpunt en met drie strafpunten moet je eruit. Ja. Nou, dit gaat een prachtig mooi meer. Ik was daar een dag, we hebben allemaal van die pro-Poetin-jongeren gesproken. Toen dacht ik, ik ga even zwemmen. En dat is ook meer. Ik uh, trek mijn zwemboek aan, ben even gaan zwemmen. En ja, er zijn al vijf wachten om me heen. En ik kreeg mijn eerste strafpunt al, dus ik ben eigenlijk gelijk naar huis gegaan. Ja, goed, duidelijk. Dankjewel, Olaf Koens. Naar okay, New York, okay. naar uh, entertainment blogger Arjan Timmermans. Goedenavond, Arjan. Goedenavond. en Goedemiddag hier. Ja, voor jou wel. Iets van een heel andere orde. De zoon van Sylvester Stallone is gisteren overleden op 36 jaar leeftijd. Hoe houdt dat daar de gemoederen bezig? Ja, dat, is, uh, dat heeft grote headlines hier in alle kranten en op alle entertainmentbladen uh, en websites. Want het is uh, redelijk onverwacht. Het was niet een hele bekende jongeman. Maar uh, ja, het is toch de zoon van Sylvester Stallone. Dus het staat uh, heel erg in de aandacht uh, vandaag. Ja, dus hou je de krantenkoppen. koppen. Wat, wat is er bekend van de doodsoorzaak? Nou, er is eigenlijk heel weinig bekend, alleen de politie heeft bekendgemaakt dat ze uh, pillenflesjes uh, in zijn appartement in uh, Beverly Hills hebben gevonden. Uh, en dus uh, is toch wel het uh, zeer groot vermoeden dat hij een, uh, uh, een overdosis uh, heeft genomen van pillen. En Sylvester Stallone zelf, heeft die dan nog gereageerd in de openbaarheid als er verder over deze jongen niet zo heel erg veel bekend is? Ja, die heeft een uh, statement afgegeven door zijn uh, PR-mensen dat hij voorkomen door dit en dat hij uh, eigenlijk op dit moment met Rusland wordt gerade door de media en uh, dus om privacy vraagt. Nou Arjan, de Lijn laat het ook een beetje afweten. Dankjewel. Arjan Timmermans van het weblog Arjan Writes vanuit New York. Iets over half negen, Eward Jong met het NOS Nieuws. Waarnemers van de Verenigde Naties doen in het Syrische dorp Tremze onderzoek naar een bloedbad dat daar twee dagen geleden zou zijn geweest. Ze kwamen er vanmiddag met elf auto's aan. Syrische activisten zeggen dat het regeringsleger in Tremze donderdag meer dan 200 burgers heeft gedood. In Portugal heeft de Nederlander 7,5 jaar cel gekregen voor het smokkelen van hash. De man van 47 werd ruim een jaar geleden opgepakt in Peniche, ten noorden van Lissabon... nadat op zijn jacht 1000 kilo hash was gevonden. Zijn advocaat hoopt dat hij zo snel mogelijk aan Nederland kan worden uitgeleverd. De man gaat ook niet in hoger beroep. Zometeen bij de sportzomer meer hierover.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 een man, wiens vrouw bij de rand met de Costa Concordia is omgekomen, heeft een duik van 25 meter gemaakt om een gedenkplaat te leggen bij het scheepswrak. Op de plaketten staan twee foto's, de naam van zijn vrouw en haar geboorte- en sterfdatum. Haar lichaam is nooit gevonden. Dat is het nieuws op dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Hooggebergte en uh, valpartijen. Wat doen ze eigenlijk met het lijf van een wielrenner? Zometeen praten we uitgebreid met Adrie van Diemen, inspanningsfysioloog van onder meer de Garmin Wielerploeg. En we kijken vooruit naar de nieuwe aflevering van Andere Tijden Sport. Morgenavond over boksen Arnold van der Leijden. En een Nederlander is in Portugal veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor drugshandel. Het honkbal volgen natuurlijk ook. De Hanupse Honkbalweek Nederland-Puerto Rico. Het stond 0-2. Heeft Nederland iets terug kunnen doen Theo? Ja, ja, ja, het belooft een interessant duel te worden. Want Nederland heeft de achterstand weggepoetst. Heeft gelijk gemaakt. Ik beschreef al dat uh, Duursma en Josefa op de honken kwamen. En toen was daar Brian Engelhardt, de aangewezen slagman. De man die de afgelopen vier jaar homerend king van uh, Nederland was. Die de bal goed over het ho eerste hong sloeg. Voldoende ver om uh, Duursma en Josefa de gelijkmaker te laten scoren. En die stand staat nu op het bord 2-2 in de gelijkmakende beurt van de tweede inning. Want uh, Puerto Rico is alweer een keer een slag geweest. En uh, Cordemans heeft zich uitstekend hersteld. Van zijn zwakke start met twee strikeouts en een vangbal kwam hij ongeschonden uit die tweede slagbeurt. Zodat we nu gaan kijken wat Nederland gaat presteren aan slag bij de 2-2 tussenstand. In Portugal is een Nederlander veroordeeld tot 7,5 jaar cel voor de smokkel van 1000 kilo hash. Het gaat om Bert Vee. Vorig jaar juni werd hij aangehouden naar de vondst van de hars in een zeilboot. En hij ontkent alle betrokkenheid. Richard van der Weijden is de Nederlandse advocaat van Bert Vee. Goedenavond. Goedenavond, mevrouw. Uw cliënt is het niet eens met zijn veroordeling, maar gaat niet in beroep. Waarom niet? Nee, hij gaat niet in beroep, ondanks dat hij uh, betwist betrokken te zijn bij, uh, bij dit uh, transport, bij deze hoeveelheid. En dat komt omdat hij nu al ruim een jaar in voorlopige in zit in Portugal. Uh, zijn straf nu afgelopen vrijdag uh, te horen heeft gekregen, uh, maar toch niet in hoger beroep wil. Omdat dat nog zo'n lange tijd gaat duren en de omstandigheden waaronder hij uh, gehecht zit... Zodanig zijn dat hij berust in het vonnis en wij hopen hem zo spoedig mogelijk naar Nederland uh, te kunnen krijgen. Waar hij dan uh, na omzetting door de Nederlandse rechter zijn straf uh, hopelijk kan gaan uitzitten. Dat is ook de voornaamste reden dat hij uh, berust, <tus> dat hij dan inderdaad zo snel mogelijk naar Nederland zou kunnen komen? Ja, uh, dat is de voornaamste reden omdat uh, het toch wat onzeker is wat er in hoger beroep gaat gebeuren. Maar vooral ook de duur van de procedure in hoger beroep. Uh, dat is uh, zodanig lang. Dat is in Nederland lang, maar daar nog uh, veel langer. Dat kan een jaar, anderhalf jaar duren. En uh, dat ziet hij absoluut niet zitten. En, en Nogmaals, omstandigheden in detentie in Portugal zijn, uh, zijn beroerd. Maar Bent u er ook zeker van dan dat bijvoorbeeld het Portugese OM niet meer in beroep gaat? Want dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Daar ben ik inderdaad niet zeker van en, en wat dat betreft moet ik een slag om de arm houden. Um, al denk ik dat ze mijn cliënt liever kwijt dan rijk zijn. U zei al, mijn cliënt ontkent alle betrokkenheid. Het gaat om duizend kilo. Dat is toch een, uh, nou ja, nogal wat en dan hebben we het niet over een ja. paar gram. W wat zegt uw cliënt daarvan? Wat is zijn uitleg? Nou, Ik, ik ken het dossier niet uh, wat de Portugezen hebben samengesteld. Ik heb alleen uh, een aantal keren contact met mijn cliënt uh, gehad. Uh, kort gezegd is de lezing van mijn cliënt uh, dat, hij, uh, dat hij erin is geluisterd. Dat ze hem uh, uh, hebben gebruikt en uh, dat hij van niets wist. 7,5 jaar cel, is de kans groot dat hij in Nederland een veel lagere straf krijgt? Uh, de kans is groot dat hij een lagere straf krijgt. Of dat een veel lagere straf zal zijn, dat weet ik niet. Maar als we kijken naar... De straffen die voor dit soort delicten in Nederland worden opgelegd, dan uh, wijken die wel uh, in, in een voor cliënt positieve zin af van datgene wat in Portugal nu is opgelegd. Ja, voor iemand die uh, voor dit soort delicten een blanco strafblad heeft, is 7,5 jaar ook bij zo'n hoeveelheid uh, naar Nederlandse maatstaven wel erg hoog. Richard van der Weijden, de Nederlandse advocaat van uh, Bert Vee, die dus in Portugal veroordeeld is voor uh, de, de vondsten, of de smokkel eigenlijk, van 1000 kilo hash. Mick van Welli. Dus een flinke, flinke dauw hoor. Ja. Ik, ik zit zelf even te denken. Maar ik denk voor duizend kilo. Blanco stafblad. Geen geweldscomponent uh, in het verhaal. Dan denk ik in Nederland dat je drieënhalf jaar. Uh, en een flinke ontnemingsvordering. Wat dan ook. Ben je er wel vanaf. Dat is wel een logische stap dat hij zegt. Ik ga niet meer in beroep. Maar wacht ja. tot ik bijvoorbeeld naar ja. Nederland kom? Ja. Ik, denk, uh, ik vind zeven ja, jaar zelf voor zoiets in Nederland. Ik heb onlangs een, uh, een zaak gehad van een. Uh, een scheepsbouw-eigenaar die werd gepakt met 1000 kilo kook. Dat was dan uit Venezuela gehaald. Die werd in Southampton onderschept. En uh, daar is die is voordeeld tot zeven jaar cel ook. En uh, dan gaat het om harddrugs. En uh, ja, god, 1000 kilo, zeven jaar, veel. Maar ja, voor buitenland niet ongebruikelijk.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 It's wonderful to be Ale Ale Soft, and the stars were shining bright She stroked my arm and said I really have to go By the way, my name's Bree Bardot Central -Tropez. tropez Ooh la la la la la There they say Ooh la la, ooh la la Hey, it was such a lovely day It's wonderful to be alle, alle, alle Ja, zo'n heerlijke zonnige clip ook weer bij. Dan zou je willen dat je daar was. Centropé P van Miss Molly en Me. Goed, we gaan uitgebreid praten met Adrie van Diemen. Uh, Inspanningsfysioloog bij, bij Garmin. En uh, Evert en Mix zijn natuurlijk uitgenodigd om mee te praten. Dat mogen duidelijk zijn. Uh, wij waren benieuwd. Je hebt de hele voorbereiding van de tour. Dan maak je zo'n uh, ploeg klaar om te presteren in de tour. En dan gebeurt er iets waar je geen invloed op hebt. Terwijl je thuis op de bank zit, zie je ze vallen. Hoe vervelend moet dat zijn? Dat is verschrikkelijk. Je bent er uh, vanaf uh, december mee bezig uh, met de hele ploeg. Hè? Uh, voorbereiden, uh, trainingskampen, wedstrijdprogramma. Uh, nieuwe inventieve dingen proberen binnen de ploeg te brengen. Die werken hè, op het gebied van aerodynamica, voeding. En dan is uh, de eerste etappe blijkt dat die mannen allemaal hartstikke goed zijn. Dat het echt allemaal prima gaat. En dan de volgende etappe, massale valpartij. Ja, en dan zijn een aantal mannen al geblesseerd. Uh, die kunnen nog door. Maar je weet uit het verleden hoe groot de impact is... als je een keertje echt hard valt met grote schaafwonden en, en kneuzingen en na de rand op een vrijdag nog een keer een hele grote massale valpartij... bij hoge snelheid, dan weet je eigenlijk dat de jongens die erbij liggen... die ben je uh, in ieder geval voor een week à tien dagen kwijt. Die kunnen niet meer goed presteren. Ben je dan en Als ze een... er overheen komen. A3, A3, ben je dan een held uh, als je beplakte en bepleister doorgaat... of ben je een sukkel? Dan kun je beter stoppen. Nou, wielrennen is de sport van de hoop. En je hoopt, ze willen Parijs halen, dus een... Dat is een, uh, een, een eer, een doel om dat uh, voor elkaar te krijgen. We hebben een traumaarts bij ons die heel erg ervaren is. Die werken normaal gesproken dagelijks in een traumaziekenhuis. Als er een ernstige verwonding is, dan halen wij hem uit de wedstrijd. En dan zetten we hem niet op de fiets en zeggen we, nou, probeer maar. Als wij het onverstandig vinden, onverantwoord vinden... dan wordt hij eruit gehaald. Maar het is natuurlijk niet een wedstrijdje wie het meest heroïs kan zijn... Hè, nee. door ernstige blessures door te rijden. Het is een... Uh, een, een vervelend kwaad wat geschiet. En het moet beoordeeld worden, ja, is het verantwoord om verder te gaan of niet? En dan ja. hebben die jongens hun eigen stem, mm. uh, weegt daar ook zwaar Bij de Rabobank heeft de ploegleiding dus tegen Gezing gezegd, stop er maar mee. Ik lees van Michael Bogert vanmorgen in een column, dat hij daar kritiek op heeft. Maar wat heeft het voor zin voor Gezink en Mollema... om anoniem, uh, krakkemikkig naar Parijs te willen rijden? Zou dat er eigenlijk al eerder uit uh, Ja, vind ozen. ik wel, ja. Ja, ja dat... Uh, dat is, dat is jullie mening. En soms komen de jongens er toch overheen. Het is een valpartij. De ene valpartij is niet de andere valpartij. Mm. Dus ja, je moet dat gewoon op individuele basis beoordelen... of het verantwoord is om door te gaan of niet. En soms kan je het direct beoordelen. Dan denk je van, nou jongens, dit zijn alleen schaafwonden. De, uh, fiets verder en dan gaan ze verder. Dat is bijna altijd zo. In sommige gevallen blijkt het achteraf... het zich zo te ontwikkelen dat het onverantwoord is. En dan is het verstandig ook dat, hier, hè, dat die snoren. jongens... Ja, dat, ja, dat speelt ook. Mens is altijd fysiek en, en lichaam in één. Hoe kan je dat trouwens? Uh, A3, zeg maar, tussen de oren. Want ik neem aan dat er ook iemand bij is die die jongens daar ook wel wellicht in helpt. Want je kan blijfjes plakken. Ja, maar moet we hebben weer niet een plek een psycholoog bij ons. Maar ik doe in de coaching, in de, uh, ik ben trainer-coach. En en daar zit dat eigenlijk bij inbegrepen. En als, als ik denk van ja, het begint me later wel een beetje erg complex te worden, dan hebben wij een uh, psycholoog bij de ploeg die uh, wij als hulp kunnen inroepen. Maar nou, wat, wat we waar bij het, dat je thuis op de bank het ziet gebeuren mm -hmm. en dat je dat vreselijk vindt, ja, ben je we, dan niet in staat om op te staan en, en in de auto te. te... Nou, kan niks doen. We hebben het allemaal daar ter plekke uitstekend geregeld. Dus als verdien me daar in eentje verschijnt, verandert het niks structureels. Dus Ik de kan wonder... me toch voorstellen dat je wel de behoefte hebt om een bijdrage te leveren in het verbeteren van die prestatie. Van die ploeg. Als je ja, dat maar ziet, we gebeurt. hebben twee inspanningsfysiologen bij de ploegen. En één is er daar te plekken bij. Die is uitermate de deskundig. Prima. Ja, maar blijft. ik moet eerlijk zeggen... ik ben, een, uh, ben echt een dag helemaal van slag. Minimaal een dag. Ik ben gewoon beroerd als je dat ziet. Omdat je weet hoe groot die beleving bij de jongens is... en wat ze ervoor gedaan hebben. Hè, een rijder die had uh, de Giro gewonnen. Dat is voor ons uh, de eerste grote ronde van drie weken die we winnen... in het, ons vijf rijder jaar Heshedal. staan. Rijder oh. Hesjedal. Ja, en die was nu... Uh, we kregen ook commentaar al van tevoren van... ja het blijkt dat als je de Giro gereden hebt, dat je geen goede tour kan rijden. Ik denk dat het maar helemaal afhankelijk is van hoe je de Giro verlaat. Hoe vermoeid of hoe niet vermoeid. En hoe je daarna herstelt. We hebben die beslissing ook niet meteen genomen. We hebben eerst 14 dagen aangekeken hoe het herstel ging naar de Giro. Dat verliep allemaal uitstekend. Toen hebben we besloten van nou, oké, okay, we gaan het toch proberen. En hij reed een record op een testklim... Uh, in de week voor de Tour de France. Dus die jongen die was weer beter dan dat hij ooit geweest was. Dus nou, ik heb er wel vertrouwen in dat het goed ging. En het ging ook goed. Nou, Speelt eigenlijk de druk van sponsoren een rol uh, naar zo'n valpartij? Dat ze liever acht hesjes uh, willen zien, ook al pakken ze, nog maar, uh, pakken ze geen grote dingen meer. Maar nou, het is onzin om te zeggen van dat, dat, dat dat geen rol zou spelen. Wij zijn uh, de sponsor betaalt de ploeg. En wij maken als tegenprestatie reclame voor die ploeg. Dat is primair. En die prestatie en die reclame die maken wij door sportieve prestaties te leveren. Dus als alle renners wegvallen, om het maar even te surgeren... is er nul reclame meer. Ja, dat is een, een grote streep door de rekening. Er is een grote uh, druk... Uh, uh, nee, er is een groot belang vanuit de sponsoren om de Tour de France te rijden. Want als je als professionele wielerploeg de Tour de France rijdt... dan maak je ongeveer 92% van je jaarlijkse reclame in die Tour de France. In die ja. drie weken. Ja. Dus alle andere wedstrijden, de milan sanremo de Vuelta, de Giro, twee WK... de Olympische Spelen, 8% bij elkaar. Dus de, de Tour is van de, levensbelang. Dus de Tour is van levensbelang om daar goed te presteren. En dat is een beetje scheef gegooid, Want in het verleden was dat niet zo. Dan had je veel meer een balans tussen de Giro, de Vuelta... de wereldbekerklassiekers. Maar omdat de Tour de France op een prachtig moment in het jaar is... He, iedereen die heeft de tijd om te kijken. De zomervakantie is of komt eraan. Het is goed weer. De Tour de France en de ASO... Die hebben de handen in één geslagen. En die zeggen van nou, uh, we maken er een prachtige reclamespot van om uh, Frankrijk te zien. Ja, dus de belangen zijn groot. En hoe, hoe belangrijker die wedstrijden worden, hoe meer die renners er zich op gaan voorbereiden. Maar, ja. maar dus een directeur die belt even met de ploegleider en zegt... Uh, nee, dat jij jij hem op mij verrijden nee, nee, ja, nee, absoluut ja, niet. Ja, maar. misschien dagen met is. Rabo, maar hij zit van Rabo, dus. Uh, nee, nee je je je moet ik noemen ja, even al. Absoluut ja. niet. Nee, okay. Ik kan me niet voorstellen dat dat gebeurt. Maar wel een ploeg als Rabo, het risico. Ik heb alleen Sanchez vandaag gezien. Die anderen die krabbelden wat achteraan, het risico volgend jaar niet meer uitgenodigd worden? Nee. Als je een bepaalde hoeveelheid punt hebt. In een ranglijst. Dan krijg je automatisch een uitnodiging. Ja. Dan behoor je tot de pro-tour ploegen, ja. dan ben je verplicht alle uh, grote wedstrijden te rijden. Alle drie de grote rondes te rijden. En, uh, en de wereldbekerlijke En uh, nog een aantal wedstrijden. Dus ja. je bent verzekerd van startrecht. Adrie, even, je zei dat net even in de bijzin, dat je in de voorbereiding nieuwe snufjes hebt uitgeprobeerd. Ja. Nou, dat willen ja. wij natuurlijk wel weten welke snufjes dat zijn. Ja, voor de, ja, dag een. Dag even. ja ik de dingen vertellen die uh, uh, al niet zo heel ja. erg interessant meer zijn. Want we zijn in competitie met andere ploegen. Dus ik ga niet het neusje van de salon <laughs> vertellen. Nee, als je niet ergens ja, Maar je vindt. had het over R Aerodynamica bijvoorbeeld. Nou, wat uh, er wordt uh, de laatste ja, 10, 15 jaar wordt er steeds meer naar uh, de aerodynamica van een renner gekeken. Om de tijd tegen de prestatie te verbeteren. Een renner kan een bepaald vermogen produceren. Uh, daar kan je snelheid mee ontwikkelen. En de lucht geeft de weerstand. Hoe minder weerstand je hebt, hoe hogere snelheid je kunt ontwikkelen uh, uh, met hetzelfde vermogen. Uh, nou, wij proberen dus in die windtunnels dingen uit te zoeken, waardoor renners minder weerstand hebben, een hogere snelheid kunnen halen en een kortere tijd doen over de tijdrit. Ja, doe je dat met de fiets, doe je met de kleding, doe, doe je met de helm? Dat, ja, dat doen we. Dus, ja, we doen het. In één geïntegreerd systeem. Eerst werd naar de, de, de aerodynamica van de fiets gekeken. Toen naar de aerodynamica van de, de renner op de fiets. En er werden aparte testen met de kleding gedaan. Wij doen het altijd geïntegreerd. Omdat al die drie delen, vier delen... Eh, interacteren met elkaar. Die, die hebben interactie met elkaar. Wij hebben nu... Uh, een, een nieuw systeem ontwikkeld. Waarbij wij gezien hebben... We hebben een nieuw systeem ontwikkeld. Naar aanleiding van windtunneltesten, Die we in het verleden in verschillende windtunnels hebben gedaan. En en ook de resultaten die we in de windtunnels hadden... en vergeleken met wat we op de weg konden meten. En daar bleken toch wel grote verschillen in te zitten. Dus we testen nu een aantal dingen uit in de windtunnel... maar gaan vervolgens ook alles controleren... met een nieuw systeem wat we ontwikkeld hebben... om de aerodynamica in het veld te kunnen meten. Geef eens een voorbeeld van winst. Ehm... Um... Percentage. Ja, percentage. Ongeveer, nou, laat ik zo zeggen, we hadden een, een situatie waar we ongeveer 15 watt winst konden halen bij een snelheid, bij een vermogen van wat we moeten leveren om 50 km per uur te niet, rijden. is niet te techniseren, want de dat is wat we moeten Renners rijden 50 km per uur, ongeveer, als je uh, <klaars> meedoet in de grote tijdritten. Uh, daar heb je bijvoorbeeld 400 watt vermogen voor nodig. En we, hebben nu een, we hadden een winst geboekt tot ongeveer 15 watt door andere kleding. En nu hebben we met andere kleding in combinatie met iets anders... hebben we daar 30 watt van kunnen maken. Uh -huh. Dus die 30 watt is dan vervolgens weer beschikbaar... om een groter uh, snelheid te kunnen ontwikkelen. Dus, dus 8, praat je dan 8, over 8-9% uh, winst Nee, nee dan, dan, dan, dan spreek je over uh, een minuut op een tijdrit van uh, 50 kilometer. Zo, dus, dus dat verleden. zijn echt aanzienlijke winsten. Uh -huh. Maar ja, dan gaat ook 90% procent van je energie gaat naar de luchtweerstand. En als je dus nog winst wil boeken... dan moet je het in dat deel zien te zoeken. Als je meer publiciteit wil maken... Dan moet je doen waar je de grootste publiciteit kan halen. In de Tour de France. Ja, duidelijk. En dat doen wij ook nu, nu bijvoorbeeld ook met die ergodynamica. Daar valt nog de meeste winst te halen. Dus ja. daar concentreren we ons op. Ja. Goed, maar het is uh, altijd de combinatie van trainen, voeding en presteren. Goed. Die drie. Ja, inderdaad. Duidelijk. Het belang van de Tour is uh, voor zover het nog niet duidelijk. Was door jou uh, nog duidelijker uh, geworden. Wellicht later op deze avond gaan we het er nog uh, uitgebreid over hebben naar nou, een heel andere sport, eh, namelijk naar, naar het boksen. Arnold van der Leijden is namelijk een van de succesvolste boksers van ons land. De Lange Limburger werd acht keer Nederlands kampioen, drie keer Europees kampioen... en hij won op drie Olympische Spelen een bronzen medaille. Maar van der Leijden had wel één angstgekner: de Cubaan Felix Savon. Savon kon ongelooflijk intimideren. Een grote, sterke vent, ongelooflijk eh, lichaam en body... En bij mij was het altijd voor een instelling, want ik laat me niet door jou intimideren. APPLAUS je zie alleen al, als hij ging staan, als je die beelden ook ziet, kwam hij in de ring. Schud hem met zijn hoofd. Hij sprong altijd omhoog in de ah, maar. Oh ja, hij sprong over de ring heen, over de touw heen. Ah, hij niet staan. Ik deed hij een aantal boksbewegingen. Uh, na, na na uh, naar je toe dan was het, boom, shake hands. En dan keek hij aan. Ah, sprong die nog een keer, shake hands. En dan begon hij. Ja, het laatste gevecht tussen Van der Leyden en Safon... was bij de Spelen van 1992. En twintig jaar later bracht programmamaker John Appel... de twee Kemphanen bij elkaar op Cuba nog wel... voor het programma Andere Tijden Sport. Goedenavond, John. Goedenavond. Zat je zelf voor de tv tijdens dat duel... Wat zeg je? Het laatste duel. Zat je zelf voor de televisie? Uh, of, uh, nee, ik, ik weet het niet meer, moet ik zeggen. Oh. Uh, ik denk het, ja. ja even de navel knikken, de borst. Ik wel, ik Adriel. wel. En Adrie ah, nee ook. Ze weten het allemaal nog. Nick misschien niet, maar... Dat vergeet niet, Nee. Ja. Wat, wat, wat was het voor, voor een boksersvervol? Want we horen hier inderdaad de angst die Van der Leijden af en toe had. Maar wat, wat, was, het, ja, wat was het voor bokser als je in de ring stapte? Um, een krachtmens. Um... En uh, kijk, waar, waar Arnold uh, natuurlijk zich op beroept... dat hij een technische bokser is, en dat is hij ook... en natuurlijk ook wel een krachtige bokser... want het misverstand bestaat dat hij uh, een beetje te lief zou zijn... maar dat, is, dat geldt zeker niet in, in de ring. Um, maar Savon is gewoon echt een krachtmens. Veel krachtiger, veel sterker, veel groter. Iets langer dan uh, Arnold van der Leijden. Uh, langere armen. Uh, ja, en... en de, geen danser zoals Mohamed Ali... maar iemand die eigenlijk meteen probeert met kracht... zijn tegenstander uh, nou ja, in, de hoek te, in de hoek te dringen. Hey, je, je noemde net, van, van, of je noemde net van, van niet heel erg lief... maar Arnold van der Leijden toch steeds een beetje het imago. Ik, bedoel, ik, eh, ik vind het een fantastische sport. Ik was ook echt, uh, vond het geweldig om naar hem te kijken. Maar hij heeft toch wel eigenlijk het imago van, van de, li de lieve bokser... Zegt Nick van Willy ook hier in tafel. Maar dat heeft er misschien mee te maken dat hij nooit op echt een knockout uit was. Dat was niet zijn specialiteit. Dus het is niet iemand die binnen... Er zijn natuurlijk wedstrijden bekend waarin laat zeggen, binnen twaalf seconden de, de tegenstander een knockout ging. Mm -hmm. Dat is niet de manier waarop Arnold van der Leiden zijn partijen won. Maar dat hij, bij wijze van spreken, heel ben zachtjes losen. zou aaien, zeg maar, in plaats van stoten, is absoluut niet waar. Hij was net zo verdreven in de ring... Als, als elke bokser. Uh, Cuba was toppen in die tijd. Uh, qua boksen. En bovendien uh, ook in andere sporten. Huh, Juan Toreno. Uh, ja. en, en, en, en in hoogspringen waren ze goed. en in volleybal. Uh, allemaal van die krachtmensen. en Savon inderdaad. Als dus je die zag. dan dacht je al van. Uh, laat ik maar een ommetje maken, toch? Ja, nou ja, dat is ook wat hij over zichzelf zegt. Want eigenlijk intimideerde al, hij al bij het binnenkomen in de ring. en dan keek hij zijn tegenstander aan. In de meeste gevallen keek die tegenstander bijna niet meer. recht terug, maar en dan sta je al achter. Dan, je achter. En dan heb je al verloren. Ik ja. keek Savon ook op tegen Van der Leijden? Ging nee. het ook andersom? Nee, ik denk het niet. Nee. Um, de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten was meteen een... Uh, uh, WK-titelstrijd... Uh, in uh, Reno, 1986. Um, misschien dat Savon toen... een beetje opkeek tegen Van der Leijden. Maar eigenlijk keek hij... tegen geen enkele tegenstander op. Omdat hij gewoon niet op zijn tegenstander lette. Hij ging puur uit van... Zijn eigen, eigen kracht, kracht. Ja. en verdiepte zich ook niet in de tegenstander. Ja. Even naar Hij is de... nooit in, in, in Van der Leiden verdiept. Jullie hebben Savon en Van der Leiden weer uh, bij elkaar uh, gebracht voor ja. de, andere tijden, de andere tijden sport. Laten we even naar een moment uh, luisteren dat ze weer elkaar zien. Ik remember uh, Sydney. Sydney. Het was een goede fight, het was een close fight. Sydney, je bent down. Sydney, je uh, uh, uh, uh, runt uh, You je gaat. ]钱. Stand. Oh <.ấy> uh, ja. Uh, uh, juryuitslag. Juryuitslag. Hier. Misschien ben ik nu één keer verloren en de jury. <laughs> 4-1 Savon. Yes, yes, I hit you and I go knockout. out. Dat is een gesprek. <laughs> we moeten vast het beeld erbij hebben, Wolff. Want we, moeten we het het beeld nou ja, taal, ja, Je moet je ik, voorstellen dat ze elkaar dus gewoon niet verstaan. Hè? Nee. De heer hadden we al, ja. <laughs> ja. <laughs> savon spreekt geen Engels en uh, Van der Leijden spreekt geen Spaans. Ja, en, ja. En, uh, en dan ben je eigenlijk met een, met een paar. Uh, nou ja, maar, maar hadden de... ze woorden nodig om elkaar te verstaan? Nou, in het begin niet. Maar uiteindelijk natuurlijk om een beetje te vertellen... wat uh, Deep Down uh, de achtergrond is. Uh, in dit geval van Savon. Uh, wel, maar goed, daar hadden we een tolk voor. Ja. Wat is het meest opmerkelijke in de, in de reportage, de documentaire... die we morgen gaan zien, wat jou is bijgebleven? Nou, veel. Wat ik heel opmerkelijk vind, is een kant van Savon die je niet zou kennen. Even los van het boksen. Hij is na zijn carrière is hier gaan schilderen... Uh, ik vind het echt fascinerend, omdat hij met zoveel weemoed eigenlijk zijn uh, bokscarrière van zich afschildert. En hij vertelt ook dat, uh, uh, ja, dat zonder boksen is hij eigenlijk uh, is hij niets. Dus hij, hij, hij houdt dat boksen nog een beetje vast in die schilderijen. En dat vind ik een. Kijk, het zijn geen uh, Picasso's die hij maakt. Maar dat hij zoveel. Nou ja. Uh, ja, figuurlijke trauma's in die schilderijen legt dat vond ik heel apart. Ja. Ja, zijn zijn ja, Het nou, uur zit erop, sorry. <laughs> ja. Hoe laat is de uitzending morgen? Uh, kwart over tien. Kwart over tien op, Nederland? Eén. Nederland één. Andere je tijdens je sport over Arnold van der Leiden. Ja, we gaan en, allemaal naar. Felix, Safon, morgen dus. Uh, straks in de tweede uur nog altijd aan tafel inspanningsfysioloog Adrie van Diemen, misdaadjournalist Mick van Weli en sportverslaggever Evert ten Napel. We praten door met hen.